Hier, een nieuwe droogdoek. Jan is me. Je verandert van onderwerp, liefje. Niet waar? Oh nee. Ach, ik zou morgen met je willen trouwen, dat weet je toch? Want alles helemaal moe was. Maar dat is toch zo? Wat jou en mij betreft, tenminste. Ja, dat is zo. Maar het gaat niet alleen om ons. Jouw vader is het er helemaal mee eens. Iedereen is het er mee eens. Iedereen mag je. Je hoort bij ons, en in een dorp als het ons is dat heel belangrijk. Dat geldt ook voor John. En zolang dat andere nog niet opgelost is, die, die smokkelaffaire en, en die moord, voor ons is het een zaak van leven en dood. En zo wil ik niet trouwen. Ik wil volkomen onbezorgd beginnen. Als iedereen zou wachten totdat hij geen zorgen meer heeft. Dan zou er helemaal niet meer getrouwd worden, dat weet ik wel. Maar eerst moet dit allemaal opgelost worden. We moeten er zeker van zijn dat we veilig zijn. Dat er niemand meer vermoord wordt of in de gevangenis. Oh, Mark. Ik mijn heel mijn het Rustig maar mij. Goed. Hoe oh, verdomme doet dat rot eraan dicht? Dus liever dik dan dood. Ja. Die vrolijke, altijd goedgehumeurde Mark Laters. Waar mag hij toch wezen? Altijd was hij het middelpunt van onze feest. Hou op, John. Moet ik overhalen? Wie is nu de stikken van ons tweeën? Het is al meer dan drie weken geleden. Maar ze schrijft iedere dag. Goed, goed. Laten we er maar ontwerpen. Uitstekend idee. Het hè. Spreekt u mee? Er komt weer een lading voor u. Goed. Aan vrijdag, met het ochtendtijd. Vrijdag, ochtendtijd. Komt voor mekaar. Wat was dat, vader? Ik ben aan het werk maken. Ik ben bang, vader. Geen zorgen maken, het komt allemaal in orde. Ik kan er maar zeker van kon zijn. Die knaten moeten van goede huizen komen als ze ons in de boot willen nemen. En als er werkelijk iets smerigs aan de gang is, dan hebben we nu de kans om erachter te komen. Oh ja, dat is waar ook. We moeten John en Mark bellen. Ze kunnen het best donderdag hierheen komen. We hebben het gehouden. Probeer jij recorden verbeteren of niet? Maar ik, we zijn op tijd. Mark! Zaden. Oh, nee, ik vriend. Nee, geen nee, Kreeg <tieft> Dag John, fijn dat je er bent. Zo, zijn jullie daar. Goedemiddag, John. Hallo? Jullie konden dus vrij krijgen. Oh ja. ja, we moesten nog een paar keer met uh, wat vissers praten, weet je wel. Dat zal gebeuren, jongen. Ze strikt in elk geval. Hoe gaat het gebeuren? Morgenochtend komt er een Frans schip, als het vloed is, zo tegen half acht. Wij gaan er met de Annie naartoe en brengen de kist aan land. Mm -hmm. En dan zullen we wel zien wat er gebeurt. Wat je, zegt. Jij wilt toch meegaan, maar dan trek je toch zeker wel olie goed aan, hè? Komt van elkaar. Ik Zie je wat, hè? Nee, maar ik dacht dat ik wat hoorde. Ben jij doof? Ik hoor hem al een minuut of tien. Ja, je hebt gelijk. Het begint ook oud te worden. Ja. No? ja, ja, ja, ja, ja, Nou? ja, Ben je zo ver? ja, laat ja, ja, zo houden. ja, zo houden. Dat ja, ja, ja, ja, naar beneden Naar mij toe nog een beetje op het Zeil, op. Ik moet wakker blijven. Maar hoeveel vreemdelingen is dit? Dat heb ik me de hele tijd al afgevraagd. Of er echt alleen horloges in zitten. Ik vraag me af of dit de laatste keer is dat een schip een doodkist aan al brengt. Maar als het smokkelen ophoudt, meneer pastoor, dan zal de traditie toch wel doorgaan. Ik vraag het me af. Zou u spijt als er een eind aan maakt? Uh, aan die traditie? Ja, waarschijnlijk wel. Ik verbaas me een beetje over mezelf. Jarenlang heb ik geloofd dat het een halfheidens ritueel was dat ik tolereerde, omdat het noodzakelijk was voor de rust in het dorp. En waarom niet? Dat er tegelijkertijd gesmokkeld werd wil nog niet zeggen dat het hele ritueel niet echt gemeend was. Daar ben ik van overtuigd. De vernederende ontdekking is echter dat mijn tolerantie echt wat hypocriet is. Ik heb die traditie even hard nodig als mijn parochianen onder de traditie is. Ik ben sterker met de dok verbonden dan ik had gedacht. Misschien blijven ze er voor u mee doorgaan, eerwaardig. Dan zou het pas echt vernederend zijn. Nog één een processie, nog één een nachtpaal. Je moet het niet zo zwaar zien, meneer Van Nostalgie is het voorrecht van de ouderen. Klaar? Hopla! Zullen we gaan, heren? Bob, Tom. Ja, jullie blijven hier op wacht staan tot 12 uur. Dan stuurt shorts iemand om je af te lossen. Eh, kan jij je zo lang vrijmaken, Bob? Ja, dat is allemaal lukken, soort. Zullen we hem nu openmaken? Eh, beter van niet. Het is onwaarschijnlijk, maar we zouden in de gaten gehouden kunnen worden. We moeten de kist gewoon naar de kerk dragen, net als anders. Ja, u hebt gelijk. En als ik goed geïnformeerd ben, wordt de smokkelaar pas avonds nagekeken. Zeker. Dan zullen we dat vandaag ook doen om elke mogelijke achterdag bij voorbaat de kop in te drukken. Gelooft u dan dat iemand ons hier in de gaten houdt zonder dat wij het merken? Het is onwaarschijnlijk, dat weet ik wel. Maar baanders en zijn vrienden zijn beroepsgangsters. En het zou onjuist zijn hen te onderschatten. Veiligheid voor alles. Nog één? We hoeven het tenslotte vanmiddag niet te werken. Ja, geef een we er nog een. Zanen, nog twee pils gaan. We komen er wel. En hoe vond je het beroep van visser dan? Nou, dat zal ik je vertellen als ik echt gevist heb. Je kan één lijkje nou niet vergelijken met een normale vangst van een dag. <lacht> ik ben nog een voordeel van uh... Nou, om je waarheid te zeggen, ik ben doodsbang. Maar we doen tenminste iets. Waar ben je bang voor? <lacht> nou, dat is goed. Weet jij wat er gaat gebeuren? Een flauw idee. We doen normaal, maar we houden ons ogen open. En als jullie nou eens niks zien? Geen zorgen maken voor die tijd, meisje. Wie rijdt vannacht? Tom Stemmers en ik. Nou, meestal gaat hem erin. Dat weet ik. Maar aangezien ik de nieuwe chauffeur ben, moet ik eerst nog een beetje al leren. Zou je voorzichtig zijn? Nou en of. Hij moet binnenkort getuigen. Als ik al iets zou willen riskeren, dan zal ik dat in gedachten houden. <lacht> <lacht> <lacht> ah, ik zal Mark. Hebben jullie de dokter al ontmoet? Nee. Ja. Nog eens? Dokter Stoop. meneer Evers, meneer Laters. Wat drinkt u? Een droge sherry graag. Meneer Pasteur, uw cognac? Oh, bijzonder graag. <coughs> Ik dacht dat, dat het misschien wel goed was als dokter Stoop er vanavond bij was. Dat lijkt alsof... Um... Ja, John. Nee, niet. Is de dokter op de hoogte? Helemaal, meneer Evers. Al een paar maanden. Het spijt meer waarde, maar mijn familie woont al generaties lang in Zeekerken. Zal in mijn bloed zitten. Tegelijk met de moedermelk krijgen we hier onze afkeer voor de douane binnen. Gezondheid. Gezondheid. Ja. Hoe laat is dit, Fred? Ja, hebt toch zeker een horloge. Oh, daar zijn ze. Oh. Ja. Geen bezoekers, David. Nee, meneer Passoe. Alles rustig. Mooi. Dan zullen we maar aan het werk gaan. Uh, George, heb jij een schoen draaien? Ben jezelf. Hier, bof. Ja, merci. Uh, uh, wat gebeurt er normaal? Uh, nou, we kijken of er de, de pakjes in zitten ja. en of er niks gebroken is. Ah, ah, ah. Uh, en dan halen we de lijst eruit. Uh, ja, en daar zullen we ditmaal niet van afwijken. Alleen zullen we de inhoud van de kist wat grondiger inspecteren. Ben je klaar? Ja. Dan komt ie. Al ja. machtig. Als al die pakjes vol zijn, dan zijn dat heel wat horloges. Zo is het maar net. Hier de hm Entstekend. Ik wil dat ieder pakje gecontroleerd wordt. Niet openmaken, althans nu nog niet. Ik wil alleen zeker weten dat er in zit wat er wordt opgegeven. En waarom niet? Ik wil er alleen maar zeker van zijn. Een stuk of twaalf per pakje. Hier zit er nog meer in. Dames -horloges. Zo, dat was de eerste laag. Ja, hoeveel lagen zijn er? Drie. Wacht eens even. Dit pakje is zacht, Dit ook? Nee, leg ze even opzij. Deze ook. Deze is hele laag trouwens. En de derde? Geef mij eens zo'n pakje. Wat doet u nou, dokter? Ik maak het open. Is dat al verstandig? Straks maken we het weer dicht. Maak je maar geen zorgen. Alle machten, wit poeder. Nee, dokter poeder. Ah. Misschien is dat wel vergiftigd. Heel klein beetje, hè? Wat is het? Heroïne, George. Heroïne. Heroïne. heroïne? Dat, dat is meer he. Meervo? Bent u daar zeker van, dokter? Absoluut. Er zit genoeg heroïne in die kist om een middelgrote stad te vergiftigen. Ik wil dat zeggen dat wij in plaats van de horloges verdovende middelen gesmokkeld hebben? Zonder dat we dat wisten? Ik ben bang van wel, George. Misschien is dit de eerste zending. Zijn ze er pas mee begonnen? Doe niet zo stom, David. Waarom zou Wimpy dan vermoord zijn? Ja. Toen zei dat hij iets ja. ontdekt had. Ja. Dit verdomde vergif. Ja, me oh, niet kwalijk uh, je waarde. Hij werd nieuwsgierig en daarom liet Baanders hem uit je wegramen. Een andere verklaring ja. lijkt mij niet mogelijk. Is dit de eerste keer dat jullie een zending inspecteren? Ja, ja. waarom zouden we ons druk maken? We keken naar de bovenste laag of er iets beschadigd was... en dan brachten we de kist naar Amsterdam, naar de club van de handels. Hij betaalde ons uit en dan brachten we de lege kist terug. Ja, precies. Mijn God, hij heeft ons belazerd. Smokkel van verdovende middelen. Gewoon smokkel is tot daar aan toe, maar dit is een merkend En wat nu, meneer Pastoor? Het lijkt erop alsof we onze tegenstander toch nog onderschat hebben. In ieder geval zal het nu een spannende strijd worden. Ja. Neem me niet kwalijk, meneer Pastoor. Ja, karel. Ja, kijk, is, de zaak zit zo, hè? Ik ben agent van politie. Ja, hoewel ik toegeef dat ik het daar niet zo nauw mee genomen heb, maar. Ja, er zijn een paar dingen die me toch niet zo lekker zitten. Dat kan ik me voorstellen, Karel. U heeft gezegd dat we de zaak zelf moeten uitzoeken... zonder dat de buitenwereld er iets van te weten komt. Mm -hmm. Nou, dat vind ik natuurlijk heel mooi, maar is er nou niet iets veranderd? Wat? Ik bedoel, we weten dat Wim Karels vermoord is... Okay. en dat er verdovende middelen gesmokkeld worden. Gelooft u nou niet dat we een beetje te ver zijn gegaan? Wat wil je zeggen, Karel? Dat we de rijkspolitie moeten waarschuwen? Ja, eigenlijk wel. Maar nou, je weet wat dat betekent, Karel. Jij bent je baantje kwijt en het halve dorp komt in de gevangenis terecht. Ach, maar baanders is in zoveel zo waard? Mijn verdiende loon. En David dan? En George? En Tom? En de anderen? Ja, als ze zouden getuigen tegen baanders, dan komen ze er misschien makkelijk aan. Heren, ik vind het bijzonder plezierig dat het geweten Karel partners speelt... al is het ook wat laat. Maar ik geloof niet dat we nu meteen zulke drastische maatregelen hoeven te nemen. Niet naar de rijkspolitie gaan. Toch wel. Maar met baanders en zijn hele bende... En om dat te bereiken heb ik het volgende plan. Oh, Almachtig, wat duurt dat lang? Hallo? Hallo? Banders? Ja. Nou, het werd tijd. Reimers. Oh, ja. We zitten met een moeilijkheid. Hebben jullie het schip gemist? Nee, dat niet. Maar We hebben een bezoeker. Een vreemdeling. Een bezoeker? Ja. Hij lijkt onschuldig genoeg. Nou ja, ik kan niet alles uitleggen, maar het komt erop neer dat we een begrafenis moeten houden. Begrijp je me? Juist. Hoeft u zich geen zorgen te maken. We hebben alleen een beetje oponthoud. onthoud. Hoe lang? Dat weten we niet. Hangt er vanaf hoe lang die knaap blijft. Niet langer dan een dag. De andere bij ja, ik dacht wel dat u dat zou zeggen. Daarom hebben we hulp nodig. Wij houden die bezoeker bezig en jullie kunnen de zaak ophalen. Ik voel daar niet veel voor je. Hebben jullie al meer gedaan? Ja, vroeger Toen we begonnen. Dan moet u een paar dagen wachten. Nee, geen denken aan. Luister eens goed. Tegen vieren zit die man in het land. <lacht> Mooi zo, David. Nog een klein eindje. Komt voor me, Meneer Passoe. Goedemorgen, meneer Pasteleu. Ja. Morgen, David. Hey. Wat gebeurt hier? Morgen, Mike. Goedemorgen. We verplaatsen het hek van het kerkhof. Oh, waarom? Er deed zich een probleempje aangaande de gewijde grond voor. Zoals je weet, moeten we een echte begrafenis houden. En daar heb ik heel geen bezwaar tegen. Maar als het in gewijde grond plaatsvond, dan zouden we toch wel een beetje te ver gaan. Daarom wordt het hek verplaatst en het graf. In ongewijde grond gegraven. Meneer Pastoor, hm. ik wil altijd aan uw kant staan. Waarom? Als ik vraag, mag. Me... Dan voel ik me veiliger. <laughs> ja, binnen. John? Oh, pas je John, heb jij je schrijfmachine bij je? Altijd. Een overlijdensakte. Wat een organisatie. Ja, als we een Engelse matroos begraven, hebben we een akte nodig. Ah, het zekere voor het onzekere. Nou moet je het ophouden je zorgen te maken om niets, Carl. Nou ja, Baanders is er helemaal getuigd. Ik heb hem verteld dat we die vreemdeling in het lam zullen vasthouden. We zullen de wegen blokkeren. Baanders en zijn bende graven de kist open en zetten hem in de wagen. Dat is alles. Maar ik hoop het, Jos. Komt Baanders zelf? Ja, ja, hij is bezorgd. Mm. Daarom komt hij zelf? om ervoor te zorgen dat er niets verkeerd gaat. Maar hij vermoedt niks. Je bent wel echt zeker van jezelf, Jos. Niet meer dan meneer pastoor. Nou, ik hoop dat alles goed gaat. Ja. die stunt die hij uithaalt om inspecteur Wels als getuige bij de begrafenis te wagen. Ze zijn al jaren met elkaar bevriend. inspecteur Wels, oh god, die man heeft overal ogen. Maak je niet druk. De pastoor is nooit het wel. Ik ben erg blij dat u kon komen, inspecteur, op zo'n korte termijn. Maar plotseling realiseerde ik me dat we elkaar die maanden niet gezien hebben. En aangezien ik toch een vrije dag had, heb ik maar eens gebeld. Ik vond het bijzonder prettig. Het was inderdaad lang geleden. Veel te lang. Ja, ik zeg nog wel dat ik een vrije dag heb. Maar ik moet om drie uur een begrafenis leiden. Maar we hebben tijd genoeg om op ons gemak te eten. Wat dan is het, een begrafenis? Iemand die je kent? Dat betwijfel ik. Zelfs wij kennen hem niet. Oeh. He? is dat iets een beetje ongewoon? In het dorp als zeker. Ja, zeker. Maar het is een interessant verhaal. Niet waar, George? Zeker, meneer professor. Ja. Hoe dat zo, meneer Reimers? Hij komt niet uit het dorp. Het is een Engelse matroos. verdronken. Oh nee. De moeder schijnt hier uit de buurt te komen. Daarom wou hij hier begraven worden. Dat wist een kapitein en die heeft het met een paar van onze jongens in orde gemaakt te laten elkaar nooit in de steek. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Gisteren heeft de Annie de kist aan boord genomen en naar land gebracht. Vanmiddag wordt hij door de pastoor begraven. Ongewoon. Ik neem aan dat dan alle wettelijke formaliteit is voldaan. Dat is helemaal geregeld. Ik heb met Karel de Grutter gepraat en met de mensen van de douane. De overlijdensakte is ook in orde. Karel zal het wel aan u rapporteren. Oh, dan is het in orde. Prima politieman overigens, die de Gutte. Uh, inderdaad. Ja. Ja, maar daar zou ik die begrafenis bij kunnen wonen. Als een soort officiële vertegenwoordiger van ons land. Maar natuurlijk. U bent van harte welkom. En, en nu de kaart, George. Dat valt me niet, waard. Dat valt mij heel niet. Stelt te veel risico. Dat beslis ik, Nobby. De rotte opknappen van het stelletje boeren. Ik beslis wat er gebeurt. Goed, goed. Jij bent de baas. Maar daarom kan je wel even luisteren. Ik luister. Waarom moeten wij onze nek riskeren als die stommelingen het voor ons willen doen? En? We hadden toch wel een paar dagjes kunnen wachten. Wat maakt dat nou uit? Wie organiseert de zakje eigenlijk? Oh goed. oh goed. Maar toch zeg ik dat we te veel risico nemen. Ah, verdomme, Nobby. hou je bek dicht. Flink in je hoor hoor. Ja, zo is het genoeg, Greg. Jij houdt ook je mond, Rollo. Ah, die vent maakt me zenuwachtig. Het is nog toch eenvoudig. We halen die rotkist op en we verdwijnen. Ja. Jullie zijn zo stom als parkers. Oh ja? Het is helemaal niet zo makkelijk. Vanop er geen gevaar. We handelen gewoon volgens plan. Ja. Als de boeren de zaak voor elkaar hebben, halen wij de kist op en verdwijnen. Ik zit op een kerkhof, graven, midden op dat dag. Dat kerkhof ligt achter een bosje. En Niemand komt er in de buurt. De boeren zorgen er heus waarvoor je dat niemand ons ziet. Vertrouw je ze? Ik vertrouw niemand. Al onze ogen goed open. Ach, goed, goed. Maar ik zou toch wel een extra zekerheid willen hebben. Zekerheid. Weet je, Nobby? Voor deze keer heb je misschien gelijk. Zekerheid. Ik zal er eens over nadenken. Moet ik nog iets anders meenemen uit de neus, vader? Nee, alles wat we nodig hebben bestaat op de lijst. Nou, dan ga ik maar. Rij voorzichtig, kindje. Natuurlijk. Vader? Ja? Succes vanmiddag. Ik hoop dat het goed gaat. Ja, natuurlijk gaat het goed. Jij moet maar een tijdje uit de buurt blijven. Dat vind ik prettiger. Misschien. Niks misschien. Goed dan. Ik ben tegen vijf uur terug. Dag. Dag, vader. Rijmers is een groot man. Zijn keuken is even goed als een kouder. <laughs> u hebt gelijk, ja. Hoeveel tijd hebben we nog? Oh, nog minstens een uur. Dan kan ik u nog oh. wat van die heerlijke cognac aanbieden. Moet Rijmers toch eens vragen waar hij die vandaan haalt? <hij, <hij, hij zal niet erg happig zijn om zijn bron te onthullen. <hij> ik geloof dat het erg moeilijk is deze cognac te pakken te krijgen. Oh. Zeker ik is tenslotte een kustplaats. En een politieman moet niet al te veel vragen stellen. Maar een inspecteur... Goed, goed, goed, goed. Zelfs een inspecteur zijn plicht als gast maar dan toch een bijzonder welkomen gast. We zijn er bijna. Nog een paar kilometer. Op een afslag naar links. Ik waarschuw je wel. Ook Stop, stop, wat? Stop dat toch en draai! Oh ja, goed, jij bent de baas. naar die groene volkswagen. Ja, wat voor de donder is er aan de hand? Daar gaat onze zekerheid, Nobby. Oh, droog, hebben we toch zo te pakken. We moeten hem inhalen voordat we een dorp tegenkomen. En nou? Inhalen en klemrijden. Oké. Okay. Blijf zitten, Nobby. Kijk, rol op, kom mee. Hart. Wat is er aan de hand? Goedemiddag, hier voor Rijmers. Meneer Banders. Dezelfde, liefje. Ik ben blij dat je me nog kent. Wil je even deurschuiven? deur schuiven? Maar waarom? Precies doen wat je gezegd wordt. Al goed, Rijk. Ik weet zeker dat je voor Rijmers geen moeilijkheden zal maken. Maar voor het geval dat. Jullie gaan achterin zitten. Goed. Nee! Grijp me! Nee, ja! Jij kleine kat. Ah. Zo. Dat is goed. Nou in de auto. Wij gaan achter je zitten. Je moet dus niks te proberen. Daar zorg ik wel voor je. Nobby? <lacht> ja? Rij hey, achter ons aan. Oké. Okay. Waar... Waar gaan we heen? Wek houden waar we heen gaan, liefje. Naar een plaats waar we kunnen praten. En waar jij niet gehoord wordt. ...komen wij voor... ...en tot stop keren bij de heer. De heer heeft gegeven... ...en de heer heeft genoten. Gebrezen zij de naam van de heer. Ah, daar zit ze dan. Een mooi pakketje. Die zal geen moeilijkheden meer maken. En niemand zal erin vinden? nee. Zijn hond te zien? Tuurlijk niet. Het dichtstbijzende huis is een kilometer hier vandaan. Zou iemand ons gezien hebben? Nee, ik heb erop gelet. Hartstikke Stukrek. Ja. Voordat je weg gaat, zie jij die wagen van haar even tussen de struiken. Gewoon voor elkaar, Waas. We wachten wel even op je. Maar een beetje vlug, hè? We even naar die begrafenis gaan kijken. Van een veilige afstand. Tot. Heer, laat mij het getal van mijn wagen kennen. Of dat ik weet eh, hoe lang ik leef. Stel. Kun je het zien? Ja. Kijk zelf maar. Verrek. De pastoor staat er te preken alsof hij de grootste heilige van de wereld is. Een handige jongen zit mij vraagt. Maar ik vroeg je niet. Toch stel ervan te kijken? Ik wou dat ik er zeker van kon zijn. Waarvan? Dat hij inderdaad de zaak leidt. Dat hij geen spelletje speelt. Waar loop je dat dan? Ik neem in ieder geval geen risico. Ik heb het gevoel dat die pasteur niet zo naïef is als hij zich voordoet. We hebben in ieder geval een mooie troef in handen. En goed opgeborgen. Toch jammer, het is een mooie scene. En jij blijft dan met je vingers wat af? Hé, hey, zie je dat? Wat? Daar bij die grafsteen. machtig. De een of andere hoge smeren. Inspecteur? Er valt wel niks lang om smeren. Hé, nee. maar baas. We blijven wachten. Uiteindelijk is dat die bezoeker, dat zal die drukte ommaken. Dat kan toch, hè? Ja, dat wel. Als hij het is, en Rijmers bedondert ons niet... dan kan ik me voorstellen dat Rijmers die hele toestand wilde organiseren... om hem uit de buurt te houden. Als Jos ons niet bedondert, dat zei ik toch. Zo. Hier staat hij mooi. Nou, dat is allemaal goed en wel, maar ik begrijp nog steeds niet waarom je mijn tractor moet hebben. Omdat we de weg moeten blokkeren en met dit oude barrel van jou krijgt niemand erg van. Dat ik aan ieder moment in elkaar storen. Uh, ik begrijp trouwens toch niet dat we hier zonder brokken zijn gekomen. Hij neemt er wel de tijd voor. Als jij in die kist lag, zou je toch ook willen dat alles goed gedaan wordt? Ja, dat zou ik wel zien als het over is. Nee, je hebt geen haast. De poort staat altijd open, jongen. Hij kan zich altijd nog bekeren. Niet zolang hij voor mij werkt. Het was mijn tijd hier, waar. En waar staat die auto? Daar gindt ze te weg. Ah, ah, ja, ja, ja. Ik vond het erg boeiend om deze begrafenis bij te wonen. Het deed me plezier dat u erbij kon zijn. Ja. Ik heb in deze streek heel wat vreemde dingen meegemaakt, maar... Uh, dit spant toch wel de kroon. Waarom, inspecteur? Wel, en een dorp dat een vreemdeling begraaft die men niet eens gekend heeft, die niet eens hier gestorven is. Vreemde vorm van gastvrijheid, nogal nog ontroerend. Maar goed, goed, alles als een reden. We hebben. Tot ziens, heer en bedankt voor de lunch. U moet ook met mij in Taneuze komen, met het grootste genoegen. En nogmaals bedankt voor uw komst. We hebben hier veel te weinig bezoekers. Ik bel u over een ongeveer of twee. Tot ziens. De beste getuige die u had kunnen uitzoeken, meneer pasteur? Die goede inspecteur. Hij is een beetje pompeus, vind je niet? Tja, een beetje wel. Maar het is een bijzonder aardige man die altijd klaarstaat. Ja, ik ken een priester die ook niet vrij van gewichtige doenerij is. <lacht>